NOS Radio In journaal Lara Rensen en Marcel Ooster. Donderdag 21 april, goedemorgen. Twee collega-journalisten hebben hun inzet in Libië moeten bekopen met de dood. Een Brits en een Amerikaan deden verslag vanuit Misrata, waar tussen leger en opstandelingen zeer zwaar wordt gevochten. Over de situatie in die stad en de beide omgekomen journalisten hoort u straks meer. En we kijken vanochtend ook maar weer even naar Ivoorkust. In Abidjan blijkt het geweld nog lang niet te zijn geluwd. We praten erover met onze correspondent daar, Pauline Bax, die met veel moeite de stad vorige week heeft kunnen verlaten. En we bellen ook met René de Vries van het Rode Kruis. Hij is in Liberia bij de duizenden Ivorianen die hun land zijn ontvlucht. De Nederlandse opbouw van de politietrainingsmissie in Kunduz blijkt aan te slaan. NAVO gaat de Nederlandse aanpak overnemen, hoort u minister Hille over. Maar er is ook al wat commotie over de huisvesting van de Nederlanders. Tegen de afspraken in moeten die voorlopig in tenten slapen. En dat zou minder veilig zijn. Minister Hille had het gisteren trouwens weer druk. Hij debatteerde ook nog met de Tweede Kamer over de Joint Strike Fighter. Straks een verslag daarvan. En het kabinet wil strenger toezicht op de daar praten we over met Anneke Bouwmeester van de brancheorganisatie Kinderopvang. Gemeente en Rijksoverheid hebben eindelijk een bestuursakkoord. Partijen zijn het nu eens over de reorganisatie van de gemeentelijke sociale diensten. Het blijft maar mooi weer, maar daarmee wordt het ook droger en droger. De brandweer is zeer alert op natuurbranden. Karin Alberts is vanochtend bij de brandweer in Utrecht. De tunnel in Zeeland gaat weer open vanochtend. Het zal schelen voor de verkeersdrukte. Real Madrid wonnen een keer van Barcelona. En steeds meer toeristen laten zich bij de keuze van hun reisbestemming leiden door boeken... En films. Dat en meer in het radio 1 journaal tot half tien. Kunt u dus volgen via internet. Surf dan even naar nos.nl. Mocht u nou vragen of opmerkingen hebben, kunt u terecht op Twitter. Onze naam daar is NOS Radio 1. Het kabinet mag van de Tweede Kamer dus een tweede JSF testtoestel kopen. Of Nederland definitief voor de joint strike fighter dan kiest, beslist pas het volgende kabinet. Als dat dan toch voor een ander gevechtsvliegtuig kiest, dan kost dat wel geld, zegt minister Hille van Defensie. 270 miljoen, maar dat gaat erom als je eerst een toestel koopt, zo'n tweede testtoestel, en je zegt als je eenmaal aan het draaien bent, toch maar niet, dan ben je het geld kwijt. De linkse oppositie is fel tegen de aankoop. Volgens hen is het toestel veel te duur. Nou, daar is Hille het niet mee eens. De naam die bij de JSF hoort van verspilling en zo wordt gemaakt. Onder meer ook omdat er alleen nog over gesproken wordt. Mm -hmm. uh, het toestel is nog lang niet gekocht. We hebben als goede kooplieden gezorgd voor tegenorders En we hebben als goede kooplieden gezorgd dat als je het dadelijk niet wilt kopen... dat je het nog steeds niet hoeft te doen. Maar dat is een volgend kabinet wat daarover ook de is. De oppositie gelooft daar niks van. PvdA-Kamerlid IJsink zegt dat Nederland allang definitief voor de JSF heeft gekozen. Mijn fractie is van mening dat het hele debat tegen doofmansoren was... De hoek is in. Er wordt besloten voor de joint strike fighter... met alle risico's van dien. PvdA luidt de alarmbel. Het tweede testtoestel gaat bijna 100 miljoen euro kosten. Het eerste testtoestel wordt volgend jaar al geleverd. Het tweede komt dan naar verwachting in maart 2013. Dan naar Misrata in Libië daar zijn twee Westerse journalisten om het leven gekomen. Het gaat om een Amerikaan en om de Britse fotojournalist... en filmmaker Tim Hedrington. Journalist Harold Doornbos, die ook in Libië was... had daar regelmatig contact met Hetherington. In met het oog op morgen vertelde hij over zijn ontmoeting met de Brit. Ik zat al in Benghazi, daar heb ik hem toen ontmoet. Een ontzettend aardige vent natuurlijk. En dan hoor je plotseling vandaag dat hij dan uh, is overleden. Dus het is wel ontzettend treurig nieuws. Na de eerste ontmoeting hielden Doornbos en Hetherington contact. Zijn dood komt dan ook hard aan. Ik heb ook nog een e-mailtje hier voor me staan. en De laatste woorden zijn ook van... Uh, Oké, okay, Harold, safe travels komt dan toch in een ander teken te staan, natuurlijk, ander licht te staan... op het moment dat iemand uh, uh, dan, dan doodgaat. Ja. Hetherington fotografeerde veel in oorlogsgebieden. In 2007 won hij de World Press-foto... met een foto van een uitgeputte Amerikaanse soldaat in Afghanistan. De NAVO gaat mogelijk het Nederlandse model... voor de politietraining in Kunduz overnemen. De bedoeling is dat alle Afghaanse agenten... dan op de Nederlandse manier worden getraind. Minister Hille van Defensie maakte dat gisteravond bekend. We hebben nu voor die uh, politiebissie in Koenloes een aantal suggesties neergelegd... die afweken van datgene wat er tot dan toe eigenlijk op de agenda stond. Men is bereid daarnaar te luisteren en men is bereid om te kijken... of dat in de praktijk kan worden gebracht. Er komt een pilot project volgend jaar, met een Nederlandse model. En als die proef slaagt, dan neemt de NAVO dat model over. Volgens Hille kost het nogal wat moeite om de bondgenoten... van het nut van de proef te overtuigen. Je ja, haalt wel een boel overhoop hoor. Maar wij hebben kunnen overtuigen dat onze aanpak waarschijnlijk... een vruchtbaarder is, een betere is, een kwalitatief betere is... in het belang van Afghanistan. Nou, dat wil zeggen, men luistert naar ons. Men gaat proberen dat inderdaad ook in te voeren. Ik ben blij dat we die kwaliteit kunnen leveren. In Nederland had vooral GroenLinks aangedrongen... op een uitgebreidere politietraining in Afghanistan. Anders zouden ze er niet mee instemmen. Of de zorgen van die partij na de NAVO-toezegging nu weg zijn... dat is nog niet duidelijk. Een grote verrassing gisteravond in Overijssel. Daar is een provinciebestuurder, vlak zo voor zijn herbenoeming tot uh, gedebuteerde, uit de politiek gestapt. Het gaat om de VVDR Job Klaassen, die uh, zou het niet zo nauw nemen hebben genomen met zijn cv. Uh, daar niet helemaal eerlijk over zijn geweest, vertelt deze verslaggever van RTV Oost. Hij heeft daar twee dingen op staan die achteraf na onderzoek niet waar blijken te zijn. Hij heeft twee interne bedrijfscursussen op zijn cv gezet... ...als hbo-opleidingen. Nou, en dat is natuurlijk heel iets anders. Dat die fout nu pas is ontdekt is opmerkelijk, want Klaassen is namelijk al sinds 2003 gedeputeerd in Overijssel. Voor iedere benoeming werd hij door een commissie gescreend. Maar die ontdekte de onwaardheden op zijn cv niet. De afgelopen twee keer, hij is al twee keer eerder onderzocht door zo'n commissie. Uh, hebben, ze, hebben ze dat gewoon niet opgemerkt? Is dat niet opgevallen? Het is eigenlijk raar, want die hbo-opleidingen die hij opvoerde, die bestaan ook helemaal niet. Dus het had op zich al wel eerder kunnen opvallen, maar dat is niet gebeurd. De Overijsselse statenleden reageerden verbaasd op het vertrek van Klaas En Ze hadden zijn val echt niet verwacht. Over het algemeen, de mensen die hier spreken, ja, zeggen dit is gewoon een, een enorm politiek drama. Het is een man, een zeer ervaren bestuurder. Eh, iemand die al heel lang meedraait hier in de provinciale politiek. En dat hij dan opeens zo met de staart tussen zijn benen hier het provinciehuis moet verlaten, zijn ontslag Ja, Dat is gewoon een zo'n drama. Wie Klaas opvolgt in Overijssel is nog niet bekend. Blijf maar onrustig in Syrië. Gisteren werd in de stad Homs weer door duizenden mensen gedemonstreerd. Bij de betogingen in Syrië zijn volgens mensenrechtenorganisaties al 200 mensen om het leven gekomen. Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton is bezorgd over de situatie. We are particularly concerned about the situation in Homs, where multiple reports suggest uh, violence and casualties among both civilians and government personnel. Clinton roept de regering van Syrië op om journalisten toe te laten. Het is nu vrijwel onmogelijk om betrouwbare informatie te krijgen. Het uh, is moeilijk om independently confirm these accounts because journalists are not being allowed uh, free access to many of these areas. The Syrian government must uh, allow uh, free movement and free access. Verder vindt Clinton dat Syrië moet stoppen met het arresteren en martelen van betogers en het land moet volgens haar serieuze hervormingen doorvoeren. In Nigeria vallen heel veel doden sinds de verkiezingen van zaterdag, zeggen mensenrechtenorganisaties. Ziekenhuizen draaien overuren door de vele gewonden. Zo zijn er honderden slachtoffers in een ziekenhuis in de noordelijke stad Kaduna. We have received more than 300 casualties that are brought here to this hospital. En uit deze mensen die we naar dit plaats zijn er nu 20 tot 30 dood. Right ja, de christelijke Goodluck Jonathan uit het zuiden van Nigeria werd gekozen tot president. En dat leidde dan weer tot veel woede uh, onder moslims uit het noorden. Volgens hen is Jonathan door fraude aan de macht gekomen. En alweer een nieuw hoofdstuk in de zaak Chips Chipshol. Peter Poot gaat aangifte doen tegen de oud-rechter... en NMA-voorzitter Pieter Kulpvleis. Dat die hij gisteren weten in de wereld draait door. Kulpvleis wordt verdacht van mijn eet, maar Poot wil verder gaan dan dat. Onze advocaten hebben deze week contact gehad met het OM... om te vragen, ja, wat doen jullie nu verder eigenlijk? Want die mijn eet is veel minder belangrijk dan waar het er werkelijk om gaat. Mm -hmm. De vriendjespolitiek. Um, omdat men dit niet doet, hebben wij besloten vandaag... dat wij deze week nu aangifte doen van, wat men dan noemt... ambtelijke corruptie en strafbare belangenverstrengeling... tegen meneer Kalflaas. De chipsholzaak zaak loopt al sinds 1993... en draait om gesjoemel met bouwgrond bij Schiphol. Vader en zoon Jan en Peter Poot zeggen dat ze voor door de rechter zijn... benadeeld door Kalflaas, omdat die belangen bij een tegenpartij had. Het Amsterdamse kinderdagverblijf Het Hofnarretje, mag zijn naam niet veranderen in Vlinderhof. Dat zegt de eigenaresse van een gelijknamige crash in Aalsmeer. Eigenlijk het eerste gevoel wat in mij opkomt is dat uh, voor mijn gevoel uh, mijn naam in relatie gebracht gaat worden met de heer Drent. En uh, dat geeft geen fijn gevoel. Ik geef gewoon uh, goede kinderopvang. Ik werk echt met hart en ziel uh, de, met de kinderen. En uh, ja, ik wil gewoon in geen enkel verband worden gebracht met de heer Drent. Ja, en de heer Drent, eigenaar van het Hofnarretje maakte gisteren bekend dat hij de naam van zijn kinderdagverblijf... Hofnarretje dus wil veranderen. Maar als hij die verandering doorzet, dan komen de gevolgen... dat zegt de advocaat van de Flinterhof. We hebben meneer Drent vandaag een brief gestuurd en hem gevraagd om binnen 24 uur te bevestigen dat hij die, het gebruik van die naam staakt en gestaakt houdt. En als dat niet zo is, dan zal er een kortgeding moeten volgen. Het hoofdnagetje is een van de crashes waar Robert M. werkte. Waarschijnlijk heeft de verdachte in de Amsterdamse zedenzaak daar kleine kinderen misbruikt. Even naar de beurs. Wall Street noteerde gisteren mooie winsten... dankzij een stroom gunstige resultaten en vooruitzichten... van vooral technologiebedrijven. Ook een meevallend cijfer over de verkoop van bestaande woningen... in Amerika gaf vertrouwen aan beleggers. De Dow sloot met een winst van 1,5 procent. En de Nasdaq technologiebeurs ging zelfs 2,1 omhoog. Kijken we nog even naar Azië. In Japan staat de Nikkei op een winst van 0,6 Tot zover dit nieuws over zich. U kunt dat nog eens beluisteren. De podcast vindt u op onze website nos.nl slash radio dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 13 minuten over zes. De succesvolle R&B-groep The Black Eyed Peas houdt zich naast zingen ook bezig met liefdadigheid. Met hun stichting The Peapod Foundation hebben ze al drie professionele rockacademies in Californië geopend. Gisteren konden ze aan om er ook een in een achterstandswijk in New York te openen. Deze nieuwe school voor tieners wordt in juli van dit jaar geopend. De Black Eyed Peas zijn vooral populair onder jongeren, maar haar, jong en oud, kent waarschijnlijk wel de grootste hit uit 2006. We get y'all till we get y'all say, Yeah, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,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 Canada van de Black Eyed Peas en Sergio Mendes. Kwart over zes geweest. Gaan voor de eerste keer schakelen met Joris van der Kerkhof. Goedemorgen Joris. Goedemorgen Marcel. Ja, we hebben geen dienstplicht meer. Maar jongeren moeten wel van alles. Behalve naar school gaan. Wat zoal nog meer? Ze moeten bijvoorbeeld de maatschappelijke stage uh, aan voldoen. 30 uur moeten ze aan die maatschappelijke stage besteden. En ja dat kunnen van allerlei dingen zijn. Je kunt in een centrum voor oudere mensen gaan werken. Misschien ook wel voor jongere mensen gaan werken. Je kunt, nou ja op een andere manier vrijwilligerswerk gaan doen. Er zijn heel veel mogelijkheden om dat te gaan doen. Er zijn heel veel scholen die er al mee bezig waren. En de Kamer die praat er vandaag over dat het toch echt verplicht moest worden. Um, het zou in eerste instantie gaan om 36 uur. Dat is verlaagd naar 30 uur. Met name voor de derdejaars op de middelbare school. Alle middelbare scholen. En uh, het maakt de kinderen beter, veel beter. Uh, veel meer geïnteresseerd in de omgeving en in de maatschappij. En het moet ook aan twee kanten werken dat die maatschappij eh, een ander beeld krijgt van de kinderen... dat die niet alleen maar een beetje hangen... en eh, foute sigaretjes aan het roken zijn... maar dat die ook nog wel interessante eh, dingen kunnen doen. Een probleem is wel dat er 55 miljoen euro voor, eh, voor begroot was... en in eh, de behandeling eh, die vandaag op de rol staat in de Tweede Kamer... wordt er 10 miljoen euro minder ter beschikking gesteld... Eh, voor, voor die maatschappelijke stage. Nou. Daar ga ik vandaag dan niet over die 10 miljoen, zozeer maar meer over de maatschappelijke stage praten met iemand die een maatschappelijke stage makelaar is, die voor scholen bemiddelt om plekken te krijgen om, om, om jongeren daar een maatschappelijke stage te laten lopen. En naar een schooldirecteur. En natuurlijk wil ik ook wel zien hoe kinderen uit de derde van de middelbare school die maatschappelijke stage dan aan het vervullen zijn. En wat ze dan precies moeten doen. Maar ja, die beginnen pas om, om half negen. Dus dan moet je wel lang blijven luisteren als je die kinderen wil horen. Dan blijven ze natuurlijk die mensen. Joris, jij spreekt nog wel eens... mensen uit die leeftijdscategorie. Jij bent buiten. Wat vinden ze eigenlijk... van, van dat soort stages, van dat soort werk? Nou, eentje, die had het wel... Um, uh, heel handig voor elkaar. Uh, die doet een atletiek. En die kon zijn maatschappelijke stage uiteindelijk ook lopen bij de atletiekvereniging. En daar is die, nadat hij die, die maatschappelijke stage had gelopen, is hij ook gewoon training blijven geven. Een beetje uh, betaald. Ja... Je zou kunnen zeggen van dat is leuk voor hem dat hij dat gedaan heeft. En fijn dat hij, dat hij naast het drie keer trainen dan ook nog twee keer training geeft. Dan kun je hem ook iets minder vaak spreken... als hij dan vijf keer in de week op het atletiekveld staat. Maar ja, je kunt je wel afvragen of dat of dat, of dat, dat het zinvol is. Of dat je zo'n maatschappelijke stage zo dichtbij in de buurt moet gaan lopen. Is het dan niet handiger om dat op een, op een andere plek te doen? Maar ja, zo'n vraag die ik aan hem heb gesteld en hij zei van nou, ik vind dit wel handig... die kan ik vandaag natuurlijk ook aan anderen gaan stellen. Wij zijn benieuwd, valt genoeg te bespreken. Joris van der Kerkhoff, u hoort hem meer vanochtend. Wat is er mooier dan een boottochtje op een zonnige dag? En al helemaal, als dat kan, over een schone Hollandse IJssel. De IJssel tussen Gouda en Rotterdam is door verschillende maatregelen... stukken helder en zuiverder geworden. Er is jarenlang door allerlei overheden aan gewerkt. En omdat het gelukt is, mochten ze gisteren allemaal de boot in. Theo Verbrugge bleef maar aan de kant. De Smaragd heeft er een tochtje op zitten van Gouda... naar hier Capelle aan de IJssel, de werkhaven... in de buurt van Nieuwekerk aan de IJssel. Een, een schip met prominenten We hebben er over die schone IJssel...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 Raymond Mangé, project Hollandse IJssel. Wat Plot. gebeurt hier? Uh, symbolisch wordt er nu een wil geplant. Er is, uh, dit is een gebied waar het uh, ernstig verontreinigd is geweest. De rivierbodem, de oevers, een uh, aantal landbodemlocaties. Waarom was het zo smerig? Het had enerzijds te maken met het feit dat er uh, geloosd werd op de rivier. Uh, bedrijven... Uh, woningen die rechtstreeks op de rivier loosten. Zwaar chemisch afval aan toe. Uh, het in- en uitslaan van water uit de polders. Uh, de en ook wat gewoon het uh, rivierwaterkwaliteit uh, die in de jaren 50, 60 gewoon erg slecht was.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 Uh, dus bij deze nogmaals dankzegging voor de aanwezigheid uh, hier bij deze slothandeling. Hmm. Theo Verbrugge, vanaf de kant was dat. die verslag van het reisje op de schone Hollandse IJssel. I you in time My mind. I'm gonna rescue myself tonight. Yeah, I'm making up my mind. I'll forget you and die. The fades. it's time. Time, time, time, time. I'll forget you hoorde u van Lior en Sia. NOS Radio 1 Journaal Sport. De Spaanse voetbalbeker, de Copa del Rai, is gewonnen door Real Madrid. FC Barcelona werd in Valencia met 1-0 verslagen. Dat gebeurde op het laatst in de verlenging. In de reguliere speeltijd werd er niet gescoord. In de uh, uh, 103 e minuut klopte Cristiano Ronaldo... uit een voorzet van Di Maria het winnende doelpunt binnen. Real Madrid won 18 jaar geleden voor het laatste Copa del Rai. Ja, we berichten gisteren al over de waterpolosters van het ravijn. En eigenlijk kon er voor die ploeg niks meer misgaan. De ploeg uit Nijverdal had de thuiswedstrijd in de finale van de Land Trophy nog met 12-5 gewonnen. En dus zou het gisteravond voor het eerst in 15 jaar weer gebeuren. Een Nederlandse club die een Europese hoofdprijs ging pakken. Maar in de uitwedstrijd tegen Rapallo Nuoto ging het gisteravond toch helemaal mis. Het ravijn verloor met 12-3. Het was een knotsgekke wedstrijd, maar de coach Marcel Terbals wil geen verwijten maken. Nou ja, nee, kijk weet je, uh, uh, het, was, het lag dit echt bij iedereen massaal, het hele team. Uh, hè? En uh, Mike moet je eerlijk zeggen, als kiezer uh, was de enige uitzondering, maar voor de rest. Ja, weet je, uh, we waren gewoon echt allemaal een opdate. Dus uh, het is niet echt iemand uh, die er uit kan even kan en zeggen: uh, dat kan ik niet wat verwijten.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 8-2, dus was uh, knappe, knappe overwinning. Nou, en dat is goed nieuws, want door de overwinning weet Nederland zo goed als zeker dat het niet zal degraderen naar een nog lagere klasse. Doordat Oranje de twee eerste wedstrijden verloor, is promotie trouwens ook niet meer mogelijk. In Istanbul begint vandaag het EK Judo. De eerste dag komen de lichte klassen in actie en dat is niet bepaald het terrein waar Nederland veel medailles wint. Uitzondering is Jeroen Moren in de categorie tot 60 kilo. Van hem mogen we vandaag wel een prijs verwachten.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 Opnieuw is een voorjaarsklassieker teleurstellend verlopen voor Robert Geesink. Na de Amstel Gold Race kon hij in de Waalse Pijl ook al niet meedoen om de overwinning. Hij werd veertiende. Geen eh, Nederlands succes dus voor de mannen in de Waalse Pijl. Nou, dan moet er voor het succes maar weer naar de vrouwen. Marianne Vos won voor de vierde keer. En hoe? Net als Gilbert bij de mannen won Vos met enorme overmacht. Ja, nou, zo voelde het ook wel. En het is wel een heel lekker gevoel om zo te kunnen winnen, maar het doet toch pijn.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 Nederland kan een tweede JSF-testvliegtuig kopen. Een kamermeerderheid is daarmee akkoord gegaan. De oppositie is fel tegen de aanschaf. Zeker nu er bij Defensie 1 miljard euro moet worden bezuinigd. Ook zijn de oppositiepartijen bang dat Nederland dan definitief aan het JSF-project vastzit. Maar dat is volgens het kabinet niet zo. Het Britse oliebedrijf BP heeft de eigenaar van het vorig jaar ontplofte boorplatform aangeklaagd. Volgens BP werkte geen enkel veiligheidssysteem. Ook het bedrijf dat de zogenoemde blow-out-preventer leverde is voor de rechter gedaagd. De installatie had na de ontploffing de oliebron moeten afsluiten, maar dat gebeurde niet. In Libië zijn twee westerse fotojournalisten omgekomen door mortiervuur. Dat gebeurde bij Misrata. Gisteravond overleed de Britse fotograaf Tim Hedrington. Zijn Amerikaanse collega Chris Honruss raakte bij de aanval zwaar gewond en bezweek enkele uren later. En Nederlandse militairen die de politiemissie in Afghanistan voorbereiden... moeten tot het eind van het jaar in tenten slapen. Militaire vakbonden hadden gepleit voor gepanzerde containers... voor een betere bescherming tegen raketinslagen. Aan het eind van het jaar komen er betonnen slaapvertrekken. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is vrijwel onbewolkt en de temperatuur ligt tussen 10 graden langs de kust... en 5 graden in het oosten van het land. Vanochtend zal de zon de temperatuur snel laten stijgen en vanmiddag wordt het 21 graden op de wadden... tot 25 graden in het oosten en zuidoosten van het land. De wind is zwak en waait uit het oosten. Op de stranden langs de westkust kan er later vanmiddag wind van zee opsteken, waardoor het daar flink afkoelt. Er ontstaan vanmiddag enkele stapelwolkjes, maar de kans dat er één weet uit te groeien tot een bui is zeer klein. Vanavond en vannacht is het helder en het koelt af naar een graad of negen. Morgen is het opnieuw zonnig en met 22 tot 26 graden wordt het nog een fractie warmer dan vandaag. Er ontstaan wel wat meer stapelwolken en de kans op een lokaal buitje in de namiddag is iets groter. Tijdens het paasweekend blijft het zonnig en warm. Na Pasen moet de temperatuur een paar graden inleveren. Ah, en we hebben even met een viertal korte files. zijn allemaal de dagelijkse files. De A7 Dam tussen Purmerend Noord en Weidewormen, dus 3 kilometer. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort is bij Charlo's 2 en tussen Hoogvliet en Spijken is ook 2 kilometer. Aan de andere kant van Rotterdam op de A20 naar Gouda, daar staat tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht, 3 kilometer. De sensorrevolutie komt eraan.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 Het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Bij gevechten in de Libische stad Misrata... zouden gisteren vijf burgers om het leven zijn gekomen... en tenminste zestig gewond zijn geraakt. Ook kwamen een Britse fotojournalist en een Amerikaanse fotograaf om het leven. De derde stad van Libië ligt al weken midden in de frontlinie... tussen de troepen van Gaddafi en de opstandelingen. Een gevecht om Tripoli Street. Een van de belangrijkste doorgaande wegen in Misrata... De helft van de weg zou in handen zijn van Gaddafi's troepen... de andere in handen van de opstandelingen. De weg staat symbool voor de rest van de stad. Misrata is een stad in tweeën gedeeld. Buitenlandse journalisten kunnen alleen het gedeelte van de opstandelingen bereiken. Wat er aan de kant van Gaddafi gebeurt is onduidelijk. Deze BBC-journalist is in Misrata en vertelt waarom de opstandelingen blijven vechten. Veel many of them will be executed arrested um sent to prison for years and just vanish in Gaddafi's prison system um so there's nobody here de opstandelingen geven niet op opgeven betekent voor hen eindigen in Gaddafi's gevangenissen of geëxecuteerd worden met een frontlinie dwars door de stad is het moeilijk leven voor de inwoners van Misrata alles is op, vertelt deze inwoner. Terwijl hij in een rij staat voor brood en benzine. is water, is is is Vorige week vielen er twintig doden in een rij voor brood toen een raket de wachtenden raakte. Veel families zoeken veiligheid in huizen, moskeeën of tentenkampen op straat. Onder hen ook veel Afrikaanse werkimmigranten die wachten op evacuatie. We are here, all the blasts. Sudan, Ghana, eh, Chad, Nigeria, en all, and Nigeria, we are here. Right now we don't know what is going to happen because they're throwing bomb over us, this place to this place, day in day out. So we are, we are afraid, even you know, maybe we will die here. Er zijn hier mensen uit Sudan, Chad, Nigeria. We weten niet wat er gaat gebeuren. De vliegen elke dag bommen over. We zijn bang dat we hier doodgaan. Volgens de Verenigde Naties maakt Gaddafi zich schuldig aan oorlogsmisdaden in Misrata. Hij zou clusterbommen gebruiken. Ook zijn er aanwijzingen dat ziekenhuizen zijn gebombardeerd. Een woordvoerder van de Libische regering zegt dat het onzin is. We again call upon uh, the human rights organizations, whether uh, the United Nations Organizations or other independent organizations. Not om te luisteren naar media-reporten of te vertellen door de rebellen. Hij roept alle mensenrechtenorganisaties op... om niet te luisteren naar de media en de verhalen die verspreid zijn door de rebellen. Ook nodigt hij internationale onderzoekers uit om langs te komen... en onderzoek te doen naar de acties van het leger en de regering. We welkom... we welkom... any objective international investigation... of the actions of our army, our government... And our officials. Zwaar gevochten wordt er dus nog in Misrata. Gisteren werd wel bekend dat de opstandelingen in Libië hulp krijgen... in hun strijd tegen Gaddafi. Meer hulp van Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië bijvoorbeeld. Die landen sturen elk tien militaire adviseurs naar Benghazi. Dan naar Parijs. De Franse hoofdstad wordt de laatste jaren overstroomd door Nederlandse kunst. Aan de lopende band zijn er tentoonstellingen van Nederlandse kunstenaars. En die worden allemaal ook nog eens enorm goed bezocht. Vorig jaar bijvoorbeeld waren er schilderijen van Piet Mondriaan in Parijs te zien. Kort geleden begon een expositie van Kees van Dongen. En vandaag start een tentoonstelling in het oeuvre van schilderijen van Rembrandt.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 Jeanne Wickler is directeur van het Institut Néerlandais in Parijs. Het instituut dat de Nederlandse kunst hier promoot en vertegenwoordigt. Mevrouw Wikler, wat is het de oorzaak van het succes van Nederlandse kunst hier in Parijs? Ik denk dat voor een deel komt het omdat wij eh, steeds meer vanuit Nederland ook eh, tentoonstellingen delen met andere musea en ook laten reizen, ook in Frankrijk en met name nu in Frankrijk. Dat betekent dat als we kijken naar bijvoorbeeld Mondriaan en Van Dongen, dat een deel van die kunst uit Nederland komt en dat dat te danken is aan de samenwerking tussen musea? Zeker, een heel groot deel van de kunst in de Mondriaan tentoonstelling kwam van het gemeentemuseum van Den Haag, Charlie Toro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 in de Tweede Kamer wordt vandaag gesproken over de maatschappelijke stage. Moet dat nou verplicht worden of niet? In Tilburg is vanochtend Joris van der Kerkhoofd bij de stagemakelaar. Want Joris, die uh, maatschappelijke stagebanen liggen niet voor het oprapen? Nou, Het is voornamelijk handig voor de scholen als er iemand is die bemiddelt tussen de scholen en de organisaties eh, die die eh, leerlingen dan een maatschappelijke stage aan kunnen bieden. En u doet dat werk, meneer Ebbing, al een jaar of negen, eh, begrijp ik. Maar die maatschappelijke stage, ja, die wordt eigenlijk nu pas echt eh, verplicht. Hoe kan hij er dan al zo lang mee bezig zijn? Nou, wij zijn jaren terug met een initiatief begonnen om eigenlijk de vergrijzing in het vrijwilligerswerk terug te dringen. En jongeren aan de andere kant uh, het belang van het vrijwilligerswerk uh, te laten ontdekken. Ja, en zijn er dan vrijwilligers of zijn er dan jongeren die als ze zo'n stage hebben uh, gelopen, uh, nou, u hebt nu dus al die, al die jaren al die ervaring, dus u kunt dat zeggen, blijven die dan hangen in het uh, vrijwilligerswerk? Of denken ze van afgetekend klaar? Uh, het grootste deel blijft uh, aftekenen en uh, klaar. Maar die hebben wel een beeld bij het vrijwilligerswerk, vind ik heel belangrijk. En een 10, op dit moment ongeveer 15 procent blijft hangen. Maar niet als hè, vroeger de mensen traditioneel één keer per week vaste tijden. Nee, het zijn een soort ZEP-vrijwilligers geworden. Project klaar. En dan zijn ze weer weg. En als je iets nieuws hebt, bel maar even op. En dan, dan, dan helpen ze ouderen of anderen. Wij zoomen in op de interessevaardigheden van jongeren, dus hun bepalen zelf uh, welke sector ze gaan doen. Wat voor soort werk zijn het doeners, denkers, iets opzetten of echt letterlijk uitvoeren. Dat bepalen ze zelf. Hebt u daar zelf persoonlijk ook uh, plezier van gehad? Ik heb er best wel plezier van gehad in mijn eigen vrijwilligerswerk als je jongeren uh, inschakelt. Je hebt ja, jonge extra handjes uh, fysiek, maar je hebt ook frisse nieuwe ideeën uh, die kijken heel anders naar uh, iets wat je opgezet hebt als wij, die er al jaren in vastzitten. En, en ze geven daar uh, tips in en als je daar iets mee kunt doen, dan is het... Uh, ja, heel erg leuk. Ja, maar, maar gaan ze bijvoorbeeld ook met uw fietsen? U bent visueel uh, gehandicapt. U ziet niet zo heel erg veel, uh, ze, zei u net. Uh, gaat u ook op zo'n tandem dan met, met een, een leerling van een school fietsen, bijvoorbeeld? Nee, ik, uh, ik heb wel op het tandem gereden, maar dat was dan wielrennen. Dus daar heb je wel echt een hele goede wielrenner voor nodig die je goed kan sturen. En uh, nee, ik doe alles met mijn uh, geleiderhond Baron. En we doen alles te voet. En uh, daar dus blijf je lekker gezond bij. En, uh, ja. En dat doet Baron ook vrijwillig? Dat is uh, vrijwillig met een heel kleine onkostenvergoeding. Ja. <laughs> Voor Baron? Voor <laughs> Baron. Ja, een beetje te eten. Ja. Hij, hij kwam, toen ik binnenkwam was hij nog aan het, uh, aan het blaffen. Maar hij is heel snel uh, gewend aan, uh, aan, aan de gast blijkbaar. Oh, hij ligt nu daar in de tuin, in alle rust. dus Even kijken. In alle rust zichzelf schoon te maken. Heel erg mooi. Dank u wel. Steeds meer toeristen plannen hun vakantie na het zien van een film op de televisieserie. Dat zijn nou typische mediatoeristen. En daar is onderzoek naar gedaan. Gaan we het zo over hebben. Eerst maar eens eventjes naar Dennis Mooi, Het is nog uh, relatief rustig hè Dennis? Eh, ja, het valt reuze mee op dit moment. Er, staat, uh, er staan zo'n vier files. Op de A4 richting Amsterdam tussen Leidschendam en Soeterwoude Rijndijk drie kilometer. En op de A7 horen Zaandam tussen Purmerend Noord en Weidewormer in totaal vier bij Rotterdam viel op de A15 naar Europoort, tussen Hoogvliet en Spijkenisse 3. En op de A20 naar Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht ook hier 3 kilometer. Dennis, het paasweekend komt eraan. Verwachten jullie al drukte in de loop van de dag? Nou, we verwachten wel uh, dat het uh, smiddags wat drukker is dan op een uh, normale donderdag. Omdat uh, inderdaad veel mensen morgen al vrij zijn. En dat, uh, ja, die gaan er dan al een weekend op uit. Dus dat betekent dat het woon-werkverkeer en het, het, het, het recreatieverkeer een beetje door elkaar gaat. En dat levert meestal uh, wat, uh, wat meer drukte op. Dus we verwachten eigenlijk een donderdagmiddag die er een beetje uitziet als een vrijdagmiddag. Dus oh. met vroeg, vroeg meer files. Goed, dankjewel Dennis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Vader en zoon Poot boekten vorige week een grote overwinning... in de strijd om hun project Schiphol. Maar daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Eerst maar naar de Vlake tunnel, want ja. die is weer helemaal open. Vorig jaar november kwam plotseling een deel van de tunnelbak omhoog. Zo'n 15 centimeter. En daardoor is de tunnel eerst een tijd afgesloten geweest. Nou, daarna is hij slechts beperkt open gebleven. Maar sinds, als het goed is, 6 uur vanochtend... kunnen de auto's weer met 120 kilometer per uur doorheen. Dat gaan we eens even controleren bij Ellen Visser... directeur wegen- en eh, van Rijkswaterstaat in Zeeland. Mevrouw Visser, goedemorgen. Goedemorgen. Is alles inderdaad weer open? de tunnel is zojuist open gegaan, ja klopt. Dus twee keer twee rijstroken en de vluchtstrook, alles weer uh, beschikbaar? Alles uh, ziet er weer normaal uit en uh, het, het verkeer kan er ook weer normaal doorheen. Ja. mevrouw Visser, die, die reparatie aan die tunnel, uh, dat vergde nogal wat hè? Het was een specialistisch werkje. Ja, het was een uh, complex werk uh, en er zat behoorlijke tijdsdruk op. Want uh, Zoals u al zei, in november uh, zijn de problemen geconstateerd. En uh, in vier maanden tijd uh, uh, zijn er zo'n, ja, 1200 trekankers heet dat. Dat zijn in ja. lange stalen palen die, die die tunnel op zijn plaats houden. Zijn er 1200 van bijgeplaatst. En dat is een, uh, uh, een stukje eigenlijk. Ja, normaal. Want die ja. techniek is heel lastig. Nou, het is meer dat het zoveel is. En uh, de vlaktunnel ligt in de A58. En dat is echt een vitale toegangsweg uh, naar Zeeland. Dus uh, vanuit Rijkswaterstaat hadden wij uh, echt aangedrongen om zo snel mogelijk uh, de problematiek oplossen. En zoals net al gezegd wordt, ja, vanaf Pasen dan gaan woon-werkverkeer en toeristisch verkeer uh, gecombineerd leveren verkeersdrukte op. En als de boel dan nog dicht zou zijn, zou dat uh, nou, voor Zeeland wel een onhoudbare situatie geworden zijn. Hmm. Hoe zit dat eigenlijk? Als de weg omhoog komt, heb je dan geen duwankers nodig, maar trekankers? Nou, dit is een tunnelelement en dat houdt de uh, tunnel op, op zijn plaats tegen de waterdruk eigenlijk. Dus uh, als je niet, niet trekt, dan gaat de tunnel omhoog. Oké. Okay. Dus vandaar dat het een trekanker heet. Ik snap het, ja. <lacht> Kunnen mensen uh, veilig door de tunnel als er ja, toch spanning op die banden staat? Ook al staan er dan zoveel trekankers bij nu. Ja, het is nu veiliger dan het was. Veiliger, maar niet helemaal veilig? Nou, nee, het is veilig genoeg hoor. Er zitten dus veel meer ankers bij en die zijn langer dan de vorige ankers. Dus dat is alleen maar beter geworden. We hebben nog wel wat werk te doen hoor. Dat bevindt zich achter de schermen, want we moeten ook de wanden nog versterken. En na de zomer nog wat afrondende werkzaamheden doen. Maar het ligt muurvast op zijn plek. Is het helemaal klaar nu? Nou, we gaan dus nog wel wat dingen doen. Maar daar merkt het verkeer de komende periode helemaal niet van. Pas na de zomer gaan we nog twee weekjes, net zoals nu, elke keer één tunnelbuis dicht. Met de paas is het open. Ellen Visser van Rijkswaterstaat, dank u wel. Graag gedaan. In Istanbul start vandaag het EK judo. Nederland wordt op dat kampioenschap vertegenwoordigd door een grote groep judoka's. Op de eerste dag komen de lichte klasses in actie. Dat is niet echt het terrein waar Oranje vaak rossiert in medailles. De grootste kanshebber is misschien wel Jeroen Mooren in de categorie tot 60 kilo. Vorig jaar ben ik derde geworden hier. En, uh, ja, ik, ben van plan om, uh, ik ga er gewoon voor om weer een medaille te halen. en uh, Welke kleur dat is, dat, uh, dat zien we dan wel.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 op krachtgebied, op uh, technisch gebied... op dat soort dingen, ja. U hoorde een bijdrage over de Nederlandse judoka's... die uh, aan de slag gaan in Istanbul. Een bijdrage was dit van Matthijs Weststraat. Tien voor zeven geweest, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Toeristen die in New York het spoor van Friends of Sex in the City... Volgen, of dat van Inspector Morse in Oxford, of dat van The Lord of the Rings in Nieuw-Zeeland. Dat zijn mediatoristen en hun aantal groeit. De ontdekte communicatiewetenschapper Stijn Rijnders van de Erasmus Universiteit. Reinders, goedemorgen. Goedemorgen. Heen, Waarom heen. doen mensen dit? Nou, je ziet eigenlijk uh, ja, twee motieven. Je hebt één groep uh, mediatoristen en die willen ja, de wereld uit hun verbeelding vergelijken met de echte wereld zoals ze we die daar uh, aantreffen. Ja. En de andere groep. Ja, die is juist meer op zoek om zelf onderdeel te worden van die verbeeldingswereld. Dus ze hebben vaak gefantaseerd over een bepaald uh, landschap... op basis van een film of een tv-serie. Ja. En door nu zelf naar die locatie toe te reizen... hebben ze eigenlijk het gevoel dat ze dichtbij die, ja, die personages zijn en de verhalen... en zelfs misschien een beetje onderdeel kunnen worden van die fantasiewereld. Hm. En het mooie is natuurlijk, van, ja, je kan wel een beetje uh, dichtbij komen of in de buurt komen... maar je, ja, je komt nooit echt in die verbeelding uiteraard. Zeg, en wanneer hebben mensen last van deze aandoening? Wanneer ben je een Pff. mediatourist? Nou, ik denk dat iedereen die wel eens op vakantie is geweest en uh, nou een specifieke locatie heeft bezocht... omdat hij ja, een roman heeft gelezen of een film heeft gezien en dacht van... Nou, ik wil toch even kijken hoe dat er in het echt uitziet. Mm -hmm. Ik denk dat het voor veel mensen herkenbaar zal zijn. Dan zijn ze in die zin eigenlijk al een mediatheerist. Nou, dat zijn er dan heel veel, hè? Ja, dat zijn ja. Er inderdaad veel, ja. Waar zijn ja. er ook hele erge bij? Uh, er zijn hele, nou, hele sterke fans die heel erg uh, actief zijn in het uh, ja, naspeuren van hun locaties... En dat ook inderdaad uh, ja, echt op, op hele kleine punten, op kleine details... Uh, vergelijken met ja, het aantal traptreders zoals beschreven in een boek... of de, de reisafstanden bijvoorbeeld. Oh, gaan ze, die ja, houden ze dat, bij? Dat is een kleine groep en voor de rest ook een hele grote groep mensen... die ja, toch echt wel uh, een keertje echt wel zien... hoe dat het enige gebouw uit die film nou eigenlijk in het echt uitziet. Ja, ja nou dat kan dan nog zo'n gebouw. Maar valt het uh, verder ook vaak tegen? Want ja, zo'n film of zo'n boek is natuurlijk niet echt. Het is vaak fictie. Um, nou, ik heb eigenlijk weinig teleurstellingen oh. tegengekomen. Ja. Mensen zijn vaak juist erg enthousiast als ze er zelf zijn op dat moment. Oh, dan, wordt het, dan wordt het toch levendiger. Ja, en ze, zien het, ze zijn ook juist vaak op zoek hè, om te kijken van... Nou, wat, wat, wat spoort wat nou eigenlijk niet tussen die verbeelding en de werkelijkheid? Dus ze vinden het juist interessant om te kunnen achterhalen van... nou, dit nee, klopt niet, dat nou, klopt juist weer wel. Ja, dat zijn, de, dat zijn echt erg, hè? Dat zijn een soort vliegtuigspotters. Die gaan dan alles bijhouden of, of valt het wel mee? Uh, er zijn hele actieve fans. Ja, dus in, ja. U noemt ja, ja, dat ja. actieve fans, ja. Zijn er ook mensen die hun leven aanpassen aan de werkelijkheid uit de film? Uh, ik denk dat je dan inderdaad ook wel een hele kleine groep te pakken hebt hoor. Ja? Ja. Ik denk, je, je moet het eigenlijk uh, zo zien. Hè? Ik denk dat, dat, dat jullie ook zelf wel een bepaald boek hebben gelezen waarvan je zegt, van, nou, dat, dat heb ik gewoon altijd, eigenlijk, eigenlijk altijd bij me. Ik heb meerdere malen gelezen. Ik voel me daar ook gewoon zelfs een beetje verwant aan. Mm -hmm. De karakters staan me eigenlijk uh, gewoon uh, heel erg na. En het lijkt me heel erg mooi om een keer zelf die, die specifieke locatie te bezoeken. Zo interessant ook voor reisbureaus he, om hier wat mee te doen. Of gebeurt dat al? Ja, het gebeurt steeds meer. Je ziet eigenlijk dat uh, in elke steden, of elke stad ondertussen wel van dat soort de tours worden georganiseerd. Dus het wordt ook echt wel opgepakt nou, ja, door de toeristenindustrie. Okay. Nou, Dank voor uw uh, verhaal. Stijn Reinders, communicatiewetenschappers in uh, Rotterdam aan de Erasmus Universiteit. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Een gezond kind adopteren is in de toekomst niet meer mogelijk... voorspelt de Stichting Adoptievoorziening in het Algemeen Dagblad. De directeur van de Stichting verwacht dat Nederlanders over een tijd... alleen nog kinderen met special needs kunnen adopteren. Daaronder vallen dan bijvoorbeeld lichte handicaps... maar ook kinderen met verslaafde ouders. De reden van het groeiend aantal zorgkinderen is volgens het AD... dat steeds meer landen zich aansluiten bij het Haagse Adoptieverdrag uit 1993. Daarmee verplichten landen zich om adoptiekinderen... ...zoveel mogelijk bij gezinnen in eigen land onder te brengen. Nu al loopt het percentage adoptiekinderen... ...dat speciale zorg nodig heeft, flink op. In vier op de tien verpleeghuizen is het bedroevend gesteld met de hygiëne... ...meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek van de Consumentenbond. Krans schrijft over plakkende vloeren, urine lucht op de gangen... Hm. ...medicijnen die over de datum zijn... ...en medewerkers die hun handen niet wassen. In één ziekenhuis ontdekten de inspecteurs dat het brood in dezelfde ruimte werd bewaard als waar de poos werden uitgespoeld. Nou, in een andere anders. instelling werden washandjes als wc-papier gebruikt... en vervolgens bij het uh, gewone was goed gedaan. In het hoofdredactioneel commentaar schrijft de Telegraaf... dat de tehuizen zich moeten schamen. Volgens de krant hebben, hebben veel fouten niets te maken... met een gebrek aan geld of personeel... maar met een gebrek aan discipline en motivatie. Bijna één op de vijf VWO-scholen is zwak. Bovendien scoren alle scholieren steeds slechter... op de eindexamens Nederlands, Engels en Wiskunde. Dat blijkt uit het jaarverslag van de onderwijsinspectie... Uh, Trouw over Onderwijsinspectie maakt zich vooral zorgen over de VWO-opleidingen. Over VV, veel VWO-scholen scoren leerlingen een stuk hoger op schoolexamens... dan centraal schriftelijk. En dat is volgens de inspectie problematisch... want schoolexamens worden door de school nagekeken. Er is geen landelijke norm, zoals bij het eindexamen. En de cijfers van het eindexamen die dalen jaar na jaar. De export van uitkeringen wordt aan banden gelegd. Dat schrijft de Volkskrant op de voorpagina. Van Nederlanders die buiten de Europese Unie wonen, wordt de hoogte van de uitkering verlaagd naar het prijsniveau in het woonland. De maatregel geldt voor ongeschiktheidsuitkeringen, nabestaande uitkeringen en ook de kinderbijslag. In 2008 ontvingen alleen al in Marokko 5000 kinderen bijslag uit Nederland. De kamp van sociale zaken is niet gelukkig met de huidige. Situatie, dus de volkskrant. Hij kwam daarom met dit voorstel: in het regeerakkoord staat dat er jaarlijks 30 miljoen euro op de export van uitkeringen bezuinigd kan worden. Overigens geldt voor landen waar het levensonderhoud duurder is, zoals Zwitserland, dat de uitkeringen worden verhoogd. En er heeft opnieuw brandgewoed in de duinen bij Schorrel. Het AD wijdt daarom bijna een hele pagina aan de pyromaan... die al anderhalf jaar brandjes sticht in de duinen bij Schorrel en Bergen aan Zee. Deze week sloeg hij dus opnieuw toe. In de kustdorpen wordt volop gespeculeerd over de dader. In de krant komt een 67-jarige man met een theorie over een mountainbiker. Die zou in zijn bidon benzine doen en dat ergens uitstrooien... en het vervolgens aansteken. De politie surveilleert zich volgens het AD suf in de buurt... maar tot nu toe zonder succes. Tot zover het kantoverzicht. Na het journaal van uh, 7 uur gaan we het hebben over de journalisten... fotojournalisten die in Miserata zijn omgekomen. En aan uh, de Kunduz-training. De NAVO gaat uh, het Nederlandse traject volgen. Gemeenten van Nederland. Burgers willen contact met u via uw balie, callcenter, website... e-mail, twitter, linkedin, chat, facebook, hives. Wat is daarop uw antwoord?